Het FM, verkeersinformatie. Dit is Zwaan bij de ARBB. Bij Amsterdam staan nog een paar flinke files na ongelukken. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is helemaal dicht bij Amstelveen Stadshart. De politie doet daar onderzoek naar een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt omgeleid via Amsterdam over de A4, A10 Zuid en de A2. Waarschijnlijk gaat het nog tot half twee vanmiddag duren. Op de omleidingsroute is het extra druk. Op de A4 komend vanuit Den Haag tussen knopend De Hoek en knopend De Nieuwe Meer. 10 kilometer met een half uur vertraging. Aan de noordkant van Amsterdam staan nog files na een ongeluk op de A8 richting Amsterdam bij Zaanstad Zuid. De weg is daar wel weer vrij, maar de vertraging daar is nog zo'n drie kwartier. Op de A7 vanuit Horen loopt het verkeer vast tussen de afritweide Wormer en Knaup in Zaandam. Vijf kilometer en daar is de vertraging een half uur. En tot zover de awb Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Luncht. Meer luister, plezier. Met muziek en informatie. weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Zandvoort. ZFM. Vines. Welkom terug voor het tweede uur lunchroom op deze prachtige woensdag. En ik ben begonnen met Roger Clover en guest Love is All... en de Rubats Sugar Baby Love. onderhoud is voor senioren, kwetsbaren en chronisch zieken... die zelf de tuin niet meer kunnen onderhouden. Om gebruik te maken van de diensten van het buurbedrijf... moet men wel in het bezit zijn van een zandvoortpas. onderhoud omvat de volgende werkzaamheden. Onkruidwieden planten verpotten, bijmesten, dode bladeren verwijderen, het verwijderen van groene aanslag op tuintegels, bolletjesplanten en klein snoeiwerk. De mensen van het buurbedrijf die u komen helpen zijn geen tuinman van beroep, maar kunnen wel eenvoudige klusjes in de tuin uitvoeren, maar wel onder begeleiding. Het buurbedrijf is in het bezit van standaard tuingereedschap om de werkzaamheden uit te voeren. Aanmelden, de aanmeldingen voor klein tuinonderhoud onderhoud loopt via de plusdienst. Telefoonnummer 5717373. Of u mailt even naar de plusdienst. Als u een aanmerking komt voor kleintuinonderhoud... neemt het buurtbedrijf contact met u op om een afspraak te maken. We gaan door met Lucifer. House for Sale. Informatief thuisbezoek. Bent u 80 jaar geworden en woont u zelfstandig? Een vrijwilliger van Pluspunt kan bij u thuiskomen om u meer te vertellen over voorzieningen, diensten en activiteiten voor ouderen. Bent u 80 plus? Dan ontvangt u ook de informatiegids Wie Wat Waar. U krijgt automatisch bericht over dit thuisbezoek. U moet alleen even contact opnemen met Pluspunt in Zandvoort. En dat is een telefoonnummer, 5740330. 5740330. En de plusdienst zelf heeft ook een telefoonnummer. En dat is 5717373. 5717373. Focus, Sylvia. Niels is een Amerikaanse zanger. Hij werd vooral bekend in de jaren 50 en 60 van de 20ste eeuw en was het productiefst in de jaren 70. Hij bracht in de jaren 50, 60 en 70 in totaal 14 albums uit en Sudaka brak in 1958 door met The Tokens. In 1959 kwam hij met zijn eerste soloalbum Niels Sedaka om daarna twee jaar later Circulate uit te brengen. De eerste hit in Nederland en België was in 1959 'O Carol' en die ga ik ook voor u draaien. Hier is Niels de HK met 'O Carol'. Oh, oh, Danna Summer met State of the Independents. De telefooncirkel bestaat uit een groep mensen die elkaar elke ochtend tussen 9 en 9 uur 30 belt. Iedere dag wordt de cirkel om 9 uur gestart door de medewerker van Stichting Pluspunt met het bellen van de eerste deelnemer. Deze persoon belt de tweede deelnemer en zo wordt de cirkel in een vaste volgorde rondgebeld. De laatste deelnemer belt naar de Stichting Pluspunt met de mededeling dat de cirkel rond is. Wanneer er problemen zijn en wanneer iemand de telefoon niet opneemt, wordt er actie ondernomen. Van u wordt verwacht dat u iedere dag rond 9 uur thuis bent. Het is dus belangrijk voor u, indien u afwezig bent, dat u dat do ons doorgeeft. Aan het deelnemen zijn geen kosten verbonden. Uitsluitend uw dagelijks telefoontje. Voor meer informatie, 5717373. 5717373. 7 3. Sleet. Look what you've done.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 Peace. Mm -hmm.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 en het is doorlopend, maar wel op afspraak. De locatie, pluspunt. Vlemingstraat 55. Elton John, Tiny Dancer. Het was een Haagse band in 1964 opgericht door Henk Smitkamp, Robbie van Leeuwen en Rudy Bennett en Steve Warner. De band werd in 1970 opgeheven. De Motions kwamen eind 1964 voort uit Richie Ritchie and the Richard, waarin Bennett en Van Leeuwen speelden. Die band maakte op 8 augustus 1964 deel uit van het voortprogramma van het legendarische optreden van de Rolling Stones in het Koerhuis in Scheveningen. Hier zijn de motions met It's the same old song. We're ZFM Oh dear what can I do? Babe's in black and I'm feeling blue. Tell me oh, what can I do? She thinks of him and so she dresses in black And though he'll never come back She's dressed in black What can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? I think of her, but she thinks only of him. And though it's only a whim, she thinks of him. Little blue, tell me oh, what can I do? Dit waren de Beatles met Babies in Black. Vervoer door vrijwilligers, binnen en buiten Zandvoort. Kunt u moeilijk of geen gebruik maken van het openbaar vervoer... De belbus of vervoer door het OV-taxi. En moet u bijvoorbeeld naar de dokter, de tandarts of een familiebijeenkomst. Een vrijwilliger kan u zowel binnen als buiten de regio halen en brengen. En als het nodig is, meelopen naar de afdeling in het ziekenhuis. Aanvragen moet je minimaal vijf werkdagen van tevoren doen. En de kosten voor een aantal veel voorkomende locaties, zoals het ziekenhuis, zijn vaste tarieven. Buiten de regio betaalt u een kilometerprijs en eventueel parkeerkosten. De afrekening regelt u zelf met de vrijwilliger. Soms komt het voor dat u geen vervoer, maar alleen begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld als u het vervoer met de OV-taxi of de rolstoeltaxi gebruikt maakt. Ook daar kunt u een beroep doen op een van onze vrijwilligers. En dan moet u bellen naar telefoonnummer 5717373. 5717373 Bonnie M. Brown Girl in the Ring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 Dit was weer Lunchroom voor deze week. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot volgende week woensdag. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Dag!